12 uur. Dit is Radio 1 met de Plach. Goedemiddag. In lunch ligt parool hoofdredacteur Barbara van Beukering... straks het vertrek van adjunct Willem Schouten toe. En we hebben natuurlijk de ontknoping van de Nationale Nieuwsquiz. Eerst het nws Journaal met Dorot Megens. Goedemiddag. Minister Opstelten belooft Maastricht meer agenten om drugsproblemen aan te pakken. Flexwerkers lopen meer gezondheidsrisico's, blijkt uit onderzoek van TNO. En acteur en dichter Jeroen Reijers is overleden. De komende uren gaat het vanuit het zuidoosten regenen. En die regen breidt zich naar het noorden en westen uit. Dan wordt het hooguit 12 graden. Alleen in Groningen blijft het lang droog. Daar kan het nog 18 graden worden vanmiddag. Vannacht en morgenochtend blijft het regenen. Morgenmiddag wordt het dan weer droog. Hoogheid 17 graden. Zondag schijnt de zon geregeld. Dan wordt het 17 tot 22 graden. Burgemeester Hoes van Maastricht denkt dat hij met het huidige aantal politiemensen het niet lang volhoudt om de drugsoverlast in zijn stad aan te pakken. Voor de ministerraad zijn minister Opstelte van veiligheid dat hij er begrip voor heeft. Het is absoluut, staat ook in het uh, regeerakkoord, weet iedereen dat het uh, mijn beleid is om het drugstoerisme uh, gewoon uh, uh, tegen te gaan. Dat is één. En uh, uh, dat moet en dat zal ook uh, gebeuren. Tweede punt steun ik daarin het, de aanpak van de burgemeester van Maastricht voor de volle 100 En het derde punt is dat hij vierkant mijn steun dat hij daarop kan rekenen. Inclusief als hij extra politie nodig heeft, krijgt hij die. Maar ik moet wel een plan hebben, dus ik, zal, ik ben in contact met hem. Uh, en ik zal zelf ook naar, uh, naar het zuiden gaan om dat uh, daar ook uh, te bespreken. Maastricht zelf en de burgemeesters zelf daar, ze hebben mij een brief gestuurd, uh, dat zullen aangeven in het plan. Nou, dat bekijken we. We hebben nationale politie. En dan uh, zullen we zorgen dat uh, zij ten volle uh, de overlast op straat, uh, illegaal uh, drugsgebruik uh, en handel uh, kunnen bestrijden. Boes heeft natuurlijk gisteren eigenlijk ook een beetje zijn twijfel uitgesproken over het hele drugsbeleid. Nou, dat heb ik niet gevoerd, uh, niet gevolgd. Maar los daarvan, uh, in tegendeel. Want ik vind dat hij uh, zich uh, buitengewoon goed en rechtsstatelijk opstelt. Uh, het gaat erom dat wij hebben gezegd in het regeerakkoord... en iedereen kent mijn opvatting daarover, daar ben ik niet uh, geheimzinnig in. En uh, zeer duidelijk dat het drugstoerisme moet worden uh, tegengegaan. En dat is gewoon in, uh, in Brabant, Zeeland en Maastricht. En in het zuiden is het een soort... Succes. Vincent Rietbergen, in gesprek met minister Opstelten. Anouk is morgenavond als dertiende aan de beurt... in de finale van het Eurovisie Songfestival. In totaal zijn er 26 finalisten. Ze zitten precies op de helft. Verslaggever Martijn van der Zande is in Malmö... waar het morgen allemaal moet gaan gebeuren. Ja, Martijn, eh, vraag is natuurlijk 13 ongeluksgetal. Eh, maar is het gunstig om dertiende te staan? Ja, dat is natuurlijk altijd maar afwachten. Het is inderdaad wat je zegt, precies halverwege de show in ieder geval. Nou, het is natuurlijk belangrijk wie er voor en wie er na ons zitten. Voor ons zit bijvoorbeeld Armenië met een, een gitaarnummer. Dat is geschreven door de gitarist van Black Sabbath. Nou, dat klinkt al heel stevig, maar het valt op zich wel mee. Het is net geen ballad. Maar, nou ja, goed. Anouk is daarna wel een stuk rustiger. Ja, en na Anouk dan komt Roemenië. En die hebben we gisteren kunnen zien. Die waren als laatste aan de beurt. Dat was César. Ja, dat was eigenlijk die Gerard Joling in het kwadraat. Hè, die heel laag begon en heel hoog eindigde. Dus, ja, Anouk, is daar wel een baken van rust in, denk ik, tussen ja, die twee? Ja. Ik heb het gisteren niet gezien, ik heb het even gemist. Maar wat staat er vandaag nog allemaal op het programma, Martijn? Nou, vanmiddag is hier uh, opnieuw een uh, rehearsal, een repetitie. Die begint om uh, half drie. En dan uh, is het dus een doorloop zoals de show uh, morgen ook zou moeten zijn. Vanavond gaan ze dat nog een keer doen. En dat is een hele belangrijke repetitie. Want daar gaat de vakjury naar kijken. De vakjury gaat daar al punten voor geven. Die uiteindelijk natuurlijk voor de helft de uitslag gaan bepalen. Ja, en dan uh, morgen is er nog een repetitie. En dan morgenavond, dan moet het echt gaan gebeuren. Ja. En spreek jij de mensen nog? Uh, Anouk bijvoorbeeld? Of, of uh, gebeurt dat niet? We, we, we blijven jullie nee, gescheiden? Nee, aan... Wij, wij blijven ernstig gescheiden van, van Anouk. Ja. Zij blijft ook, voor zover wij weten, zoveel mogelijk op haar hotelkamer. Daar kijkt ze een beetje een DVD'tje en verder doet ze heel rustig aan. Dat is haar uh, tactiek om zich voor te bereiden op een grote show. We spreken wel wat mensen uh, om Anouk heen en die, dat, dat is inderdaad wat zij zeggen dat Anouk doet. Gewoon heel rustig zijn en heel geconcentreerd zich voorbereiden voor die show van morgen. Kijk, kan het eigenlijk niet meer schaam. Morgenavond, dan zullen we het weten. Martijn van der Zanden in Malmö, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het Dorald Megens. In het noorden van Nigeria breidt het offensief van het regeringsleger tegen Boko Haram zich steeds verder uit. De islamitische terreurgroep wil de sharia, dat is de islamitische wetgeving, invoeren. Bij aanslagen van Boko Haram zijn afgelopen jaar duizenden mensen om het leven gekomen. Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Uh, koert, dat offensief van het Nigeriaanse regeringsleger, waar speelt zich dat allemaal af? Het is een gigantische operatie met duizenden militairen, zwaar geschud... En gevechtsvliegtuigen zelfs in een gebied zo groot als Engeland. Uh, de nadruk ligt op drie deelstaten van Nigeria en het noordoosten. Maar gisteravond bijvoorbeeld werd er een aanval uitgevoerd... door islamitische extremisten in Katsina. En uh, dat is nou juist weer een deelstaat die meer westelijk ligt. Kortom, het conflict breidt zich naar het oosten en het westen van Nigeria uit. En die regeringstroepen, uh, worden die nou verwelkomd door de plaatselijke bevolking? Hoe staan die daar tegenover? Nou, vooralsnog is er wel steun hoor, voor deze militaire operatie, de islamitische radicalen. ...van de groep Boko Haram. Die waren eerder dit jaar vooral actief in de steden van Noord-Nigeria. Daar werden ze uit verdreven. En sindsdien hebben ze zich de facto eigenlijk... ...oefenen ze de macht uit in vele landelijke gebieden van het uh, noorden. Ze verdreven er ambtenaren. En vorige week zei een gouverneur zelfs... ...dat zijn deelstaat dreigde te worden overgenomen door Boko Haram. Zo ernstig is de situatie. En de bevolking wil af van Boko Haram. Het probleem is... Dat het Nigeriaanse leger altijd zo keihard optreedt tegen burgers bij dit soort operaties. Zo werd bijvoorbeeld uh, vorige maand een dorpje, de Boko Haram, veroverd. Het regeringsleger kwam uh, en toen vielen er bij die strijd uh, tientallen woningen gingen in brand op. En 200 burgers werden toen slachtoffers. Nou, in die zin zitten burgers in Noord-Nigeria, dus eigenlijk klem tussen de gewelddadige extremisten, enerzijds en het uiterst ruw optredende Nigeriaanse regeringsleger anderzijds. Ja, veel geweld daar, uh, maar, maar wordt er ook nog gepraat tussen de overheid en Boko Haram... om het op een andere manier mogelijk uh, op te lossen? Doorgaans worden rebellieën in Nigeria gewoon afgekocht... met miljoenen dollars voor rebellenleiders. Dat heeft uh, de president-goedelijk Jonathan ook geprobeerd met Boko Haram. Maar Boko Haram is een zeer ideologisch gedreven beweging. Het heeft nauwe banden met Al-Qaeda. Het heeft nauwe banden met de opstandelingen uh, onlangs verdreven uit Noord-Mali. Kortom, zo'n ideologisch gedreven uh, beweging... daar maak je niet zo makkelijk onderhandse deals mee. Kortom... Hij gaat nog wel een tijdje door, dit conflict. Koert Lindeijer, dankjewel. Flexwerkers lopen meer gezondheidsrisico's. Daarbij zijn ze minder inzetbaar dan werknemers met een vaste baan. Dat zegt onderzoeksbureau TNO... dat samen met het CBS heeft gekeken... naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt in Nederland. Pauline Bongers, directeur bij TNO... en bijzonder hoogleraar arbeid en gezondheid. Hoe komt dat? Flexwerk eh, ten opzichte van vastwerk... Uh, zie je dat de mensen meer, minder invloed hebben op hoe en wanneer ze hun eigen werk doen. Terwijl in vastwerk heb je, uh, wordt er wat van je geëist, maar daar staat tegenover... dat je ruime regelmogelijkheden heb, hebt om het ook uit te voeren. In tijdelijk werk wordt even zoveel geëist... maar daar staat minder uh, mogelijkheden om je eigen werk in te delen... om er op een, je eigen manier mee om te gaan, zodat je ook met die eisen... Uit de kunt. U bedoelt, uh, als je een vaste medewerker bent, dan kun je naar de leiding stappen en zeggen, goh, daar en daar heb ik moeite mee. Uh, dat zou veranderd moeten worden. Dat kan als flexwerker niet. Dat is een van de elementen. Je hebt ook gewoon meer ruimte binnen je eigen, hoe je je werk invult. Het, is, uh, het ligt minder vast. Je kunt daar zelf invloed op uitoefenen, hoe je dat uh, uitpakt, hoe je dat aanpakt. Mm -hmm. En dat is in het flexwerk minder het geval. En, en... tot welke klachten leidt dat nou? Dat leidt tot uh, meer uh, ervaren uh, werkspanning, dus werkstress. Ja, flexwerkers hebben uh, aantoonbaar meer stress uh, als ze ergens ingezet worden... Dan, dan de vaste medewerkers die hetzelfde werk doen. Ja, zij geven aan dat ze meer spanning ervaren. Hm. En dat is voor een deel ook nog natuurlijk vanwege de werkonzekerheid. Maar dat is inherent aan het flexwerk en daarbinnen is het het gevolg van de aard van het werk wat gedaan moet worden... waardoor je minder makkelijk aan de eisen kunt doen, hm. kunt voldoen. Wat zou er nou moeten gebeuren om, om iets aan dit probleem te doen... om het flexwerkers uh, makkelijker en prettiger te maken? Ja, nou, daar, ik denk dat er uh, duidelijke mogelijkheden zijn om dus in de... Uh... ...manier waarop het werk uitgevoerd moet worden door de mensen... ...te zorgen dat ze daar meer eigen regelmogelijkheden hebben... ...dus eigen ruimte om het in te vullen. En daarnaast is het denk ik ook heel erg belangrijk... ...om te zorgen dat je flexwerkers evenveel ontwikkelmogelijkheden geeft... Dus ...mogelijkheden om bij te leren als de vaste medewerkers... ...waardoor ze hun vaardigheden om hun baan uh, ja, op een manier uit te voeren zoals ze dat zelf uh, denken dat het goed is... Uh, ook steeds verder ontwikkelen. Pauline Bongers, directeur bij TNO en Bijzonder hoogleraar Arbeid en Gezondheid. Dank u wel. Acteur en dichter Jeroen Rehuis is overleden. Was al een tijdje ziek. Rehuis was onder meer bekend vanwege zijn markante stem. Begon zijn carrière in Vlaanderen in 1967. Speelde toen in Macheroen, destijds chockerende stuk van Hugo Claus... Met grote publiek werd Rehuis bekend door zijn rol als Napoleon in de film De Boezemvriend met André van Duin. De stem van Rehuis was vaak te horen in animatiefilms. En hij deed eind de jaren negentig ook mee aan een spotje tegen de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Wees toch zuinig op Amsterdam? Stem tegen de Noord-Zuidlijn. Wees verstandig en daarbij: 2 miljard gulden de grond in. Laten ze toch eerst.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 Opvallende opgaves in de Giro. Toerwinnaar Bradley Wiggins en de Giro-winnaar van vorig jaar... Rieder Hesjedal zijn vanmorgen niet meer opgestapt. Beide renners waren al ziek. En de regenachtige dag van gisteren heeft de rijders geen goed gedaan. Wielenverslaggever Gio Lippens. Het kwam in elk geval niet onverwacht het afstappen van Ryder Hesjedal, de winnaar van de Giro van vorig jaar... en Bradley Wiggins, de winnaar van de Tour van afgelopen jaar. Het was een verhaal dat aangekondigd werd in de afgelopen dagen. Want als je Bradley Wiggins zag rondrijden in het peloton... voortdurend achteraan als een soort angsthaas aan het laatste wiel van het peloton... bang om te dalen in de regen, dan wist je dat er iets aan de hand was. Hij was ook fysiek niet in orde. Formeel is het nu ook zo dat hij wegens een infectie aan de luchtwegen is afgestapt. En ook Ruider Hesjedal heeft iets onder de leden. Hij heeft er al ruime achterstand opgelopen in het klassement. Stond op de 38e plek, speelde geen enkele rol meer. En ook zijn afstappen is geen grote verrassing. Het afstappen op de dag van vandaag komt ook niet als een verrassing... want vandaag is de langste etappe in de Giro... Morgen en overmorgen gaan de renners de bergen in. Daar wordt ook heel slecht weer verwacht. Dus het is misschien wel verstandig van beide ploegen om deze toprenners uit koers te halen. Het is wel saillant, het is wel essentieel. Wat gaat er straks gebeuren in de Tour? Want met name Bradley Wiggins heeft al aangekondigd dat hij graag een Tour opnieuw gaat rijden. En dan niet als knecht van Christopher Froome, maar als kopman. Dat wordt nog een mooi verhaal straks. Stefan de Vrij heeft zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengd. De aanvoerder zal nu tot 2015 in Rotterdam spelen. Middenvelder Jordi Klaas, verlengde afgelopen week ook al zijn contract in Rotterdam. Dan met een contract bij de AWB, Johnson Hoka nu. Ja, ben, nog steeds, ja. de drukte nu, uh, nu al, John? Nou ja, tussen drie plaatsen langzaam rijden en stilstaan. Onder meer op de A1 van Amsterdam in de richting Amersfoort. Tussen Knoop het EMS en afrit 5 kilometer. A9 richting Alkmaar, daar staat 3 kilometer bij Beverwijk Oost. En op de A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer. John, dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Minister Opstelte belooft de gemeente Maastricht meer agenten om drugsproblemen aan te pakken. Flexwerkers lopen meer gezondheidsrisico's, blijkt uit een onderzoek van TNO en het CBS. En de acteur en dichter Jeroen Reehuis is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen Guylaine Plag met lunch. Groter wonen, je eigen bedrijf, meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan?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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. het Plag. Goedemiddag. Killer karaoke heeft wat wenkbrauwen, doen fronsen, vooral van dierenliefhebbers. Natuurlijk hebben we het songfestival. Anouk doet er waarschijnlijk alles aan om in Malme vooral niet in de publiciteit te verschijnen. En toch weten de Zweden inmiddels maar al te goed wie de Nederlandse zangeres is. Zo blijkt uit een reportage van RTV West. Was het an Anouk? No, no. Anouk or something like that. No, dit is Anouk. Okay, then I remember. <laughs> uh, Dutch. Anouk isn't it? Of aan Anouk langzaamaan mythische vormen begint aan te nemen... bespreken we zometeen in het mediaforum met Paul van der Lucht van RTW Utrecht... en politieke commentator Kees Boonman. En vandaag is de ontknoping van de nationale nieuwsquiz. Frank Verweij uit Reewijk moet boven de 78 punten uitkomen om weekwinnaar te worden. Als je meer informatie wilt, kijk dan even op onze site lunch.ncrw.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Adjunct hoofdredacteur Willem Schouten is per direct weg bij het parool. Dat heeft hij gisteren besloten, zo schrijft hij op Twitter. De redactie van de Amsterdamse krant Het Parool was afgelopen week al in rep en roer. Want het gerucht ging al even rond dat Schouten zou vertrekken. Aan de telefoon hoofdredacteur Barbara van Beukering. Goedemiddag. Goedemiddag. Schouten zegt zelf opgestapt te zijn. Eh, eerder begreep ik dat hij uit de hoofdredactie gezet zou worden... omdat hij te veel een eigen koers zou varen. Hoe zit het nou? Nou, het zit zo dat wij inderdaad, ik uh, samen met Goutheb overheen was gekomen twee weken geleden dat hij uit de hoofdredactie zou gaan. Omdat, uh, ja, zoals we dat zeggen, maar zoals het ook echt daadwerkelijk was, dat er te veel verschillen van inzicht. En toen zijn we toen, toen we daarover eens waren, toen zijn we in gesprek gegaan of er een andere rol voor hem op de krant zou zijn. In een, een rol als chef nieuwsdienst bijvoorbeeld. En daar zou hij over nadenken. En uh, nou ja, dat is eigenlijk gebeurd. Alleen het vervelende in dat proces is dat het namelijk is uitgelegd op de redactie, die van niks wist. Dus die zeer verbogen reageerde, wat logisch is als je van niks weet. Ja en die ook ophelderingen nu hebben gevraagd van hoe zit dat nou? Ja. En we willen ja. hem behouden. Hoe zit dat nu? Ja, nou, ik wilde hem ook uh, nadrukkelijk behouden, want Willem Schouten is, is en was namelijk een, echt een heel erg goede nieuwsman. Echt een aanjager die uh, nodig is op zo'n redactie. Dus vandaar dat ik hem ook had gevraagd om te blijven en hem een voorstel had gedaan. Dus in die zin schilderde de redactie, en ik, helemaal niet van, uh, van mening. Maar Willem Schouten moest natuurlijk zelf beslissen of hij in deze andere rol door wilde gaan. En uiteindelijk heeft hij gisteren besloten om dat niet te doen. Omdat de verhoudingen te veel verziekt waren? Nee, de verhoudingen waren op zich niet verziekt. Alleen hij moest voor zichzelf natuurlijk op een rijtje krijgen of je een andere rol wil met een, een andere status die daarbij behoort. Ja, kunnen de medewerkers er nu vrede mee hebben dat hij toch weggaat? Uh, nou, vrede iedereen vindt het ontzettend jammer. En dat geldt ook voor mijzelf en dat geldt voor de hele redactie. Maar inmiddels hebben we gisteren goed gesprek gehad op de redactie, inmiddels een plenaire vergadering... En uh, de reactie heeft vragen gesteld aan mij en aan mijn collega andere adjunct Ronald Ookhuizen. En ik denk dat we die wel zo beantwoord hebben dat iedereen begrijpt hoe het gelopen is. En in die zin uh, is de rust wel weer weergekeerd. En is toen ook ter sprake gekomen dat Schouten nou niet echt de eerste adjunct hoofdredacteur is die onder uw bewind is vertrokken? <laughs> ja, dat, dat, dat. dat is zeker even ter sprake geweest. En wat maar, kunnen u ze toe toen vertellen? Nou, dat weet de redactie natuurlijk net zo goed als ik, want zij waren erbij. Het zijn zulke verschillende oorzaken van adjuncten. We hebben bijvoorbeeld een adjunct van Poorthuis gehad die het hier fantastisch heeft gedaan. Maar die uit vanzelf is weggegaan omdat hij zijn werk met zijn co-ouderschap, zijn privéleven niet kon combineren. Ja, en zo hebben we ook een adjunct gehad, Henk Steenhuis, wat ook trouwens een ontzettend fijne en aardig collega was, maar die kon niet aan het ritme van de krant werken. Hmm. Denner, sorry. Dus ja... Dus zijn er vijf adjuncten vertrokken met vijf verschillende excuses? Dus Lek, het is iedere keer toeval? Is ja, ja. Hmm. Dus uh, wat dat betreft, het is uh, niet zo, uh, zoals beweerd wordt, dat ik uh, adjunct slint. Overigens heb ik nu uh, Ronald Ockhuis in de hoofdredactie en uh, wij werken al drie jaar met veel succes samen, als ik het zo mag zeggen. Dan ja. nou zag ik op internet een reactie staan van iemand... die: je moet wel een kamikaze-piloot zijn, wil je daar nu nog adjunct gaan worden? Hoe gaat u de opvolger vinden, of waar gaat u hem vinden? Nou, dat lijkt me echt onzin, want het is namelijk een ontzettend leuke krant om, om bij te werken. En de sfeer is hier uh, doorgaand, afgelopen week niet, maar doorgaan is heel erg goed. Dus ik ben ervan overtuigd dat we weer iemand vinden. Maar dat wordt extern, of gaat u intern iemand zoeken? Uh, ik, denk, ik denk, maar ik moet zeggen, we hebben tot gisteren gewacht op, op Willems besluit. Dus uh, misschien was hij gebleven en waren we hem toen niet gaan zoeken. Maar we gaan volgende week gaan we een profielschets opstellen. En de uh, kans is groot dat we buiten de deur gaan kijken. Barbara van Beukering van het Pool, dank u wel. Cairo's brandpunt hoeft het ruwe beeldmateriaal van twee uitzendingen over misstanden bij prijsvechter Ryanair niet aan het bedrijf te laten zien. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. Eind vorig jaar en begin dit jaar zond het programma Tweeluik Mayday Mayday uit. Drie gezagvoerders en een co spraken anoniem over hoe ze door Ryanair onder druk werden gezet om met zo min mogelijk brandstof te vliegen. Alleen hun silhouetten waren te zien en hun stemmen waren vervormd. Did you ever take less fuel than you wanted? Uh, yes. Je did. En ja. waarom did je? Driven by the policy, driven by the fear. Ja, de vervormde stemmen Dus de KRO hoeft de ruwe beelden nu niet vrij te geven, omdat Ryanair dan de identiteit van de klokkenluiders zou kunnen achterhalen. De nominaties voor de Cross Media Award zijn zojuist bekendgemaakt. Professionals in media en marketingcommunicatie mochten vrij suggesties insturen. De jury, onder leiding van Jan Muller, directeur van beeld en geluid in Hilversum, selecteerde vijf mensen. Onder wie Jacqueline Smit van Microsoft, Joris Merks van Google en onze eigen Wilke van Ypres van de NCRV. De Cross Media Awards worden uitgereikt op donderdag 20 juni tijdens het Mediapark-Jaarcongres. Dick Molman stopt aan het eind van dit jaar als grote baas van Sanoma. Hij is de man die samen met John de Mol de tv-zenders van SBS kocht. Molman gaf in februari toe te veel te hebben betaald voor het noodlijnende SBS. Maar hij zegt niet onder druk te zijn gezet om te vertrekken. Volgens Dolman heeft elke CEO-zetel na een bepaalde periode nieuw bloed nodig... om een fris perspectief te krijgen. En wat Molman na 38 jaar Sanoma en VNU gaat doen, is nog niet bekend. De nieuwstroom over het Rijksmuseum houdt maar niet op. Want na een recordaantal bezoekers en de fietstunnel die open is... heeft het museum nu ook een prijs in de wacht gesleept. Het Rijks is company of the year geworden... bij de uitreiking van de Dutch Interactive Awards... omdat het museum baanbrekend is op online gebied. Jury is vooral onder de indruk van de Rijksstudio op de website van het museum. Daarmee kan je onder meer de 125.000 werken uit de collectie... printen, downloaden en laten afdrukken op canvas. Onze collega's van BNN Today hebben gisteren een bijzondere versie van het songfestival nummer Birds uitgezonden. Ze hadden zanger Ben Kramer gevraagd om een versie te zingen. Kramer deed precies 40 jaar geleden mee aan het songfestival. Hij werd toen 14e van de 17 deelnemers met het nummer De Oude Muzikant. Bij wijze van revanche mocht hij dus zijn eigen versie van Birds tegen horen brengen. Oordeel zelf. Birds falling down. Mocht Anouk alsnog omvallen is er in ieder geval een waardige vervanger. Morgen dan horen we natuurlijk of Anouk met haar eigen versie hoger eindigt... in de finale van het Eurovisie Songfestival dan Ben Kramer destijds. Voorspelling is dat zo'n 5 miljoen Nederlanders morgenavond voor de buis zitten. De VVD in Zuid-Holland vindt het te gek voor woorden... dat Omroep West en RTV Rijnmond naar de rechter zijn gestapt... omdat ze gekort worden op hun budget. Beide omroepen moeten het volgend jaar met een miljoen euro minder doen. Die rechtszaak, waarin de rechter de provincie in het gelijk stelde... kostte de provincie 86.000 euro. Zonde van het geld, vindt de VVD in Zuid-Holland. Floor Vermeulen, staat lid van de VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dat te gek voor woorden... Nou ja, het is natuurlijk niet te gek voor woorden dat mensen gewoon hun recht halen. Maar het uh, gaat hier om uh, belastinggeld. Het zijn uh, omroepen die door de provincie worden gefinancierd. En uh, ja, die zijn beperkt gekort. Iedereen moet nu inleveren in deze tijd van bezuiniging. Overigens de landelijke omroepen ook. En uh, de regionale omroepen vonden dat dat niet nodig was. En uh, hebben daarom een rechtszaak aangespannen die ze overigens verloren hebben. En maar je hebt, hebt toch het recht om te bezwaar worden. te maken tegen een korting? Dat recht heeft altijd iedereen. Ja, en daar, zijn nou eenmaal geld, daar is nou helemaal geld mee gemoeid. Ja, dat is correct. Maar uh, dit zijn niet zomaar organisaties. Dit zijn overheidsorganisaties ja, en? die zich ook uh, ervan bewust moeten zijn... dat er in tijden van bezuinigingen, dat vind de VVD uh, tenminste, dat ook zij moeten inleveren. Nou, volgens mij leveren regionale omroepen al heel veel jaren veel in. Dus dan komt er op een gegeven moment dat je denkt, nu ga ik bezwaar aantekenen. Nou nee, dat is niet het geval, uh, regionale omroepen hebben er in uh, de jaren voorheen heel veel geld bijgekregen toen het beter ging en uh, ja, nu gaat het wat minder. En wanneer en, was dat, uh, dat toen het beter ging? Nou dat, dat is uh, sinds 1990, uh, uh, ja. op, sinds het begin van, uh, van de jaren. Dan hebben we het heen. over 23 jaar geleden. Ja, en dan ja. hebben ze elk jaar er keurig geld bij gekregen en nu moeten ze iets inleveren. Dat is overigens maar 2,5% van hun uh, totale omzet. Uh, en er zijn organisaties die worden echt uh, volledig uh, wegbezuinigd. Dus wat dat betreft komen de omroepen er nog uh, redelijk goed vanaf. Directeur Gerard Milo van Omroep West die heeft in de reactie gezegd dat de VVD zich er eens vertrouwd moet maken met de beginselen van de rechtsstaat. En daarin staat het iedere organisatie en burger vrij zich langs juridische weg te verzetten tegen onrechtmatige of onterechte maatregelen van hogere en lagere overheden. Daar bent u dus wel mee eens? Uiteraard heeft iedereen het recht om dat te doen, maar uh, voordat je van dat recht gebruik maakt, moet je je wel afvragen of uh, het ook redelijk is wat je zegt. En uh, wij denken, en de rechter was het daar overigens mee eens, hè, dat mm -hmm. uh, Omroegvest en uh, Rijmond daar dus geen gelijk uh, in handen hebben. Maar is het probleem nou dat uh, die omroepen geld krijgen van de overheid en u dus dan vindt dat ze eigenlijk niet bezwaar tegen diezelfde overheid mogen maken? Nou, Omdat u nu allemaal altijd... geld van u krijgen? Uh, nou ja, als dat binnen redelijke proporties blijft, zo'n bezuiniging. En dat is in dit geval ook, uh, ook zo, uh, zo aan de hand. 1 miljoen dan, uh, euro, dat is redelijk. Op het totale omzet van die, uh, van die omroepen is dat maar 2,5 procent. En de rechter heeft ook geoordeeld dat met uh, ongeveer 7 miljoen eigen vermogen van die omroepen. Want ze hebben de afgelopen jaren fors winst gedraaid dat ze deze bezuiniging ook makkelijk zouden kunnen opvangen. Maar meneer Vermeulen, er is 10 miljoen door het Rijk gegeven. Dus 1 miljoen is 10 van het budget minder. En geen uh, 2,5 ja, De omroepen hebben ook nog andere inkomsten. En zoals de rechter ook heeft geoordeeld... is het dus eigenlijk maar 2,5 van de totale begroting. Wat gaat er nu gebeuren met die 86.000 euro? Gaat u die kosten verhalen op de omroepen? Nou, wat wij als VVD hebben gezegd is dat het dus eigenlijk raar is dat, um, en, en ook een beetje jammer, dat er nu 86.000 euro belastinggeld aan de kant van de provincie um, is uitgegeven om dit uh, juridisch uh, steekspel uit te vechten. Um, of dat nou door de, want, want de omroepen hebben zelf ook waarschijnlijk nog kosten gemaakt. En um, of je dat nou gaat verhalen of niet. Uh, het is gewoon zonde dat het is uitgegeven. Want het is uh, zowel van... Ja, een dat punt als heeft van u de gemaakt, de maar ik vraag taal. u wat u met dat geld gaat doen. Gaat u dat verhalen of niet? Um, nou, daar zullen we naar moeten kijken. Uh, ik hoop in ieder geval dat ze niet uh, ook nog eens een keer in hoger beroep gaan. Want dan zouden die kosten ook nog eens een keer gaan oplopen. Uh, en dat zou, uh, zou helemaal zonde zijn. Um, maar we, we kijken inderdaad wat er mogelijk is. Kijk, er zijn geen proceskosten uh, um, veroordelingen geweest door de rechter. Dus uh, ja, dat, dat wordt lastig om te verhalen. En als je het gaat verhalen om te omroepen, dan is het ook weer belastinggeld wat je gaat terughalen. Dus linksom of rechtsom is het gewoon zonde van het geld. Verdorven Meulen, fractievoorzitter van de VVD in Zuid-Holland. Dank u wel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Negen jaar geleden werd vastgoedbaas Willem Enstra vermoord. Liquidatie op klaarlichte dag aan de Amsterdamse Apollolaan is de zoveelste liquidatie dan in korte tijd. Enstra was relatief onbekend tot het moment dat de beruchte Enstra-tapes verschenen. Actualiteitsprogramma Nova wist beslag te leggen op die opnames van gesprekken in de keuken van het kantoor van Enstra. De tapes gaven een aardig inzicht in het leven van de vastgoedhandelaar. Amsterdam Apollolaan 109. Het voormalige kantoor van vastgoedhandelaar Willem Enstra. In het keukentje zit apparatuur verstopt, zodat hij in het geheim gesprekken kan opnemen. Nova beschikt over een kleine 50 uur aan geluidsopname uit deze keuken. Ze komen uit 2001 en begin 2002. De keukentapes bevatten voornamelijk gesprekken tussen Enstra en een zakenpartner van hem, Harry P. Het is duidelijk een selectie die Nova in handen heeft. Er moet... Honderden uren meer materiaal zijn. Toch geven de keukentapes een redelijke indruk van de stijl van zaken doen van Enstra. Hey, mooi. Willem. Wat draait je, Lekker? Fris? Ja. Lekker parfummetje gedaan. En hel. ja. Nou ja, hij piek. oude piek Oh, ook Ik ben ook met. De gesprekken aan de keukentafel bij Enstra zijn veelvuldig gebruikt in de rechtszaak tegen Willem Holleder. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag mest Kees Boman, presentator bij Breed en politiek commentator bij Vandaag, En Paul van der Lucht, radioman en algemeen directeur van RTV Utrecht. Om maar even te beginnen met het, uh, het verhaal van de provincie uh, van uh, daarnet. VVD-staat voor Floor Vermeulen, die het zonde vindt van het geld... dat RTV Rijnmond en Omroep West uh, de provincie hadden aangeklaagd... omdat ze gekort werden. Paul van de Lucht. Ja, dan moet je wel een beetje in perspectief plaatsen. Provincies hebben beloofd om geld door te sluizen dat ze van het Rijk krijgen... En dat doen ze niet. Steken, en dat was 10 steken, miljoen, steken, steken miljoen in het dit geval. Ja, en ze hebben miljoen. 9 miljoen doorgesluist. Precies, steken ze eigen zak, dat is één. En ik denk dat uh, uh, meneer Vermeulen probeert om uh, met zijn stellingname te voorkomen... dat uh, de omroepen in beroep gaan en zelfs naar de Raad van State... En dan zouden ze het wel eens erg lastig kunnen krijgen. Dus ik zie het als een verkapte poging van chantage. Ja, hoe kijk jij er tegenaan, Kees? Nou, ik vind het heel goed dat er eens een keer een punt gemaakt wordt... door in dit geval lokale omroep of lokale omroepen. Want die bezuinigingen en waar de VVD dag en nacht van droomt... toe te passen op het publieke bestel... daar moet zo langzamerhand wel eens een keer flink verzet tegenkomen. het kan echt niet meer. Het is echt too much, te veel en schadelijk... voor waar de publieke omroep voor is... Ja. Maar goed, voorlopig zijn ze niet in de gelijkgestelde rente. Nee, dat is uh, heel spijtig. Uh, dus dat uh, moet ik er wel aan toevoegen. Maar het feit om uh, uh, die uh, populaire taal... Uh, is een beetje uh, aan te pakken. Van alsof de publieke omroep gewoon geld zal deed, Of als ze dan ergens geld in uitgeven... dat het over de balk smijten is en onze belastingcenten. Het is gewoon heel goed en uh, heel belangrijk... dat er een publiek bestel is. Ja, en ja. dat zou ook wel eens aardig zijn dat het eens een keer gezegd wordt. Hebben jullie dezelfde problemen gehad bij RTV Utrecht? Nou, we hebben Paportie. vergelijkbare problemen gehad. Onze provincie heeft uh, inderdaad een poging gedaan om budget met 15% te korten. We zijn naar een uh, bezwaarschriftencommissie geweest. Die bezwaarschriftencommissie heeft gezegd dat mag niet. En vervolgens zijn we wel met de provincie rond de tafel gaan zitten en hebben gezegd van nou oké, okay, maatschappelijke uh, de maatschappelijke omgeving zeg nu eenmaal dat er in het publieke domein wat bezuinigd moet worden... Ja. want het gaat economisch wat slechter. Wij zijn het met de provincie eens geworden... over een, een korting van 7,5 procent op, uh, oh, op dus onze subsidie. Dus gehalveerd uiteindelijk. Ja, we hebben die, die, die kortingseisen hebben we gehalveerd. Uh, dus wij hebben het op die manier opgelost. Goed gepolderd. Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ja, maar misschien als, als, als de Raad van State straks West en Rijnmond gelijk, gelijk geeft... geeft ja, dan, dan, dan hebben we natuurlijk. natuurlijk ja. Ja. Wij praten zo meteen verder in het mediaforum. Eerst het NOS -journaal. Dit is Radio 1. wat Megens. Maastricht krijgt meer agenten. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid gezegd. Opstelten gaat binnenkort naar Maastricht om erover te praten met burgemeester Hoes. Die is bang dat hij het met het huidige aantal agenten niet lang meer volhoudt... om de drugsoverlast te bestrijden. Die neemt toe sinds de coffeeshops in Maastricht weer wiet verkopen aan buitenlanders. In België mogen twee kernreactoren weer worden opgestart. Ze lagen sinds vorig jaar zomer stil... nadat in de vaten van beide reactoren kleine scheurtjes waren aangetroffen... Reactoren zijn nauwkeurig onderzocht. Daaruit blijkt dat er geen gevaar bestaat voor lekken uit de reactorvaten. Groot deel van de Belgische elektriciteit wordt geleverd door kerncentrales. Acteur en dichter Jeroen Rehuis is overleden. Was al enige tijd ziek. Bij het grote publiek werd Rehuis bekend door zijn rol als Napoleon in de film De Boezemvriend met André van Duin. En Rehuis speelde ook veel in het theater. Jeroen Rehuis was 73 jaar. En de politie heeft een plein in neder den Berg afgezet vanwege mogelijk explosiegevaar. Criminelen probeerden daar vannacht een pinautomaat open te breken, maar dat mislukte. De automaat was verder niet beschadigd. De omgeving rond het apparaat is nu afgezet, omdat de politie denkt dat er nog explosieven aan de automaat vastzitten. Dat zijn de hoofdpunten. Van AWB Verkeersinformatie John Souka. Pieders op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knoop het Eemles en af het 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam in de richting Gorken. Daar staat bij haringsveld Giesendam 5 kilometer. Naast Stefan Ongeluk. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Verder met het Mediaforum met Kees Boman, presentator van Trost, Kamerbreed en politieke commentator. En Paul van den Lucht, algemeen directeur van RTV Utrecht. De afgelopen woensdag was gehakt dag. De dag dat het kabinet verantwoording aflegde over het regeringsbeleid van 2012 in dit geval. Maar veel media-aandacht was er niet voor dit jaar. Tot ongenoegen van VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias. Hij plaatste een linkje van het verslag van het debat op Twitter en schreef daarbij... vroeger stond dit in de kranten. Kees Boman. Dat is Reageer daar eens op, ja. Ja, Er zijn alleen twee dingen over te zeggen. Het eerste is dat natuurlijk uh, die berichtgeving over politiek... wel anders is dan in dat vroeger. He, wij maakten vroeger altijd verslagen van welk kamerdebat dan ook. Ik heb dat veel gedaan bij het NOS-journaal. En nu zijn de nieuwswaarden die liggen veel scherper. Die moeten veel onderscheidender zijn. Er moet conflict zijn, ruzie. Er moet dreigen dat iemand uh, naar huis gestuurd wordt. Denk maar aan, de, aan het debat uh, rondom Wekers waar iedereen nog heel erg moe van was, speelt misschien ook wel een beetje een rol. En dit was een debat over de dag van gisteren, of liever gezegd het afgelopen jaar. En iedereen kijkt eerder uit naar het jaar wat eraan komt... Ja. en uh, hoeveel meer moet er nog bezuinigd worden. Dus meer de, de nieuwswaarde van dat debat was, uh, was minder. Iets anders is, er zat in het debat wel heel veel uh, opmerkelijks. Hè. Er werd ook over het illegale beleid gesproken, er werd over Europa gesproken... Maar de reden waarom uh, Ton Edeas er zo teleurgesteld over is... over die beperkte berichtgeving... is de profilering van uh, de fractieleider, Zeilstra. Die had op dinsdag een belangwekkend stuk geschreven in de NRC. waarbij hij de nieuwe, hardere koers ja. van de VVD... Ja, rondom toeslagen uh, en en dergelijke. En die wilde, want hij was eigenlijk de enige fractievoorzitter, een belangrijke fractievoorzitter... die gisteren sprak. Diederik Samson uh, deed dat niet... Um, en die wilden daar. Kon weinig aandacht gekregen? Ja, die hadden VVD is het had gewoon weg, weg, weg, weg van wekers, weg van uh, Teven. Nee, de VVD ah, ja. wil een groot nummer Up. maken. Hier staat de toekomstige nieuwe man met een uh, scherpe uh, ideologische ja, ja. Ja. koers. En ja, dat, dat plan is mislukt. En daarom is. Maar het dan boos. nog. Het is dus wel een andere vorm van politieke journalistiek. Ja, uh, maar Kees heeft natuurlijk gelijk, er is ontzettend veel uh, aandacht geweest, door allerlei conflicten de afgelopen weken. Maar is of het, het je, goed, op, uh, het omdat je je de media daar moet. vooral op inzoomt en en dus de misschien wat saaiere debatten die ook inhoudelijk kunnen zijn laat liggen. Nou ja, dat, ja dat, dat, uh, dat is eigenlijk niet goed. Maar je moet het ook willen lezen, je moet het ook willen horen, je moet het ook willen zien. Nou ja, dat is misschien wel. De vraag die wij onszelf natuurlijk soms moeten stellen. Wij laten ons ook wel sturen in die nieuwswaardestrijd. En uh, ja, daar was natuurlijk bijvoorbeeld ook ooit Den Haag vandaag voor opgericht hè? Ja. om de alledaagse politiek ja. te verslaan. Nou, op televisie gebeurt dat eigenlijk niet meer. We moeten wel bij zeggen dat gisteren in het oog op morgen wel gewoon. Uh, uh, verslag is gedaan van dat debat. Want maar heb je een... bijvoorbeeld bij een Vandaag ook gezegd... Nee. van hé, hey, daar moeten we aandacht aan besteden? Uh, nou, daar uh, zijn wel mensen die er misschien anders over denken. Maar ook die nieuwsdrempel, daar kwam het niet overheen. Niemand verwachtte daar echt uh, vuurwerk. En dan denk je inderdaad, is het op dit moment... het belangrijkste debat om, uh, om te verslaan. Nee, die drempel is hoger. De nieuwswaarde... Hè? moet je begrijpen, die moet dan wel zo duidelijk zijn... dat je bij mensen het enthousiasme ja. kan, uh, kan oproepen... Uh, kijk en luister ja. en lees naar dit. was wel duidelijk een beetje de week van wekers ook, in politiek ja. opzicht. Beetje politiek, moe ja. misschien ook. Ja. Maar komt er op een gegeven moment een punt dat mensen ook weer moe zijn van de incidenten en gewoon nee. zeggen: nee, nee, dat, dat vrees nee, ik van niet. Wij zijn er niet. Forget it. Nee, gaat niet gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, nee, nee. nee ik denk dat mensen die incidenten nog steeds het interessant vinden om naar te kijken. Ja, dus dan, dan een beetje bloed door de Tweede Kamer loopt. Ja, dat is interessanter zeker. dan wanneer daar uh, uh, een, een, een, een fractievoorzitter als een soort van, van professor een uh, nieuwe Belastingplan ontvouwt. Ja, nee, daar gaan zo. we pas over tien jaar mee Ja, maar waar we wel allemaal. Tuurlijk, gaan we veel meer te, mee te maken met, krijgen. Ja, absoluut. Ja. Het is belangrijk, maar dat ja. willen we dan toch eigenlijk niet horen. Nee, dat willen we niet horen. Maar dan kan je toch zeggen, is het maar echt dat al is ook een zaak wel een taak van, van de pers Ja, ja, ja precies. Om te om zeggen van van, te het is geen ruil, ja, maar nee, het is nee, wel belangrijk. Dat zeg ik ook. De vraag bestond uh, ooit niet voor niks. Je kan ook van zo'n debat kan je proberen iets interessants te maken. Maar nogmaals, het is ook zelfkritiek. Ja. Hè, als dat onderscheidende uh, nieuwswaardige element er niet zo in zit... Hè, hoe het afloopt is onzeker, zou ik maar zeggen. Dus we gaan erover berichten. Als dat er niet in zit, dan besteden we er minder snel aan we wisten dat uh, na dat debat gisteren niemand naar huis gestuurd zou worden... en we gewoon over zouden gaan tot de orde van de dag. Zelf van lekker naar huis gingen, precies. Anderrelletje. Gedoe rond het programma Killer Karaoke. <lacht> de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld... naar vermeende dierenmishandeling. En gisteravond was we zien hoe een meisje al zingend in een bak water... werd gedompeld met krioelende vissen en slangen. En het gaat erom, er dan maakt niet uit wat er met je gebeurt. Je moet ja. blijven zingen. Ja. Ja. Wat? Altijd Dat is gewoon puur, puur amusement. Daar moet je niet moeilijk over doen. Nee, dan moet je niet zo moeilijk doen. De Partij voor de door. Dieren en, heeft al kamervragen nee, gesteld. Nee, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Inkoppertje. De Partij voor de Dieren stelt al kamervragen als je per ongeluk een slak doodtrapt. Maar de, ja, uh, in Australië eet je slangen. En uh, allerlei uh, reptielen. Ja, en maar dit, dit ging is, en om en Freek is amusement het ook. Je, en je doet ze onnodig het, stress laat je die dieren beleven en dan ja. wordt er wel aan ons aan de kijker gedacht. Ja, precies. Wat dat voor ons allemaal niet betekent. Om maar dit je te kan maar, zien. Hey, daar zit het knop op, hè? Ja, nou, de slank is er niet voor om in de bagwater terecht te komen. Ik was de hele ochtend bezig om mij te verdiepen in deze materie. Omdat wij jou omdat ik, hier het, hadden uitgenodigd. Precies, ja. omdat ik het uh, helaas gemist maar had. had. Zou je niet even even kijken? <laughs> nou ja, ik ben, inderdaad weet ik er wel genoeg van... om er een zinnige opmerking over te maken. Ik begrijp in elk geval wel dat de Nederlandse voedsel- en warenwet... op deze kwestie is gezet vanwege het welbevinden of niet wel bevinden van de slangen. Het zijn wel formats waar ik wel een vraagteken bij zet. Ik bedoel, hoe maar gewoon het hele format gaan? of het gebruik van dieren dan ook? Nou ja, dat heeft ermee te maken. Het is een onderdeel van het format. Je moet, uh, we hadden het net over nieuwswaarden... je moet uh, onderscheidend zijn, je moet steeds verder willen gaan... want uh, de kijker zou maar eens in slaap vallen. Dus ja, hoe gek uh, kan het worden? Uh, ja, een format straks met uh, het martelen van dieren... en kijken of die het overleeft of niet. Niets is te gek... Uh, in dat format circus om de, kijker, uh, uh, de kijkers aandacht te ja. krijgen. Overigens heeft uh, Matthias Scholten van RTL wel gezegd... het is echt wel tv, uh, de slangen hebben geen risico gelopen. Nee. Het water uh, was op, precies, op kamertemperatuur <laughs> en de ijsblokjes zouden van plastic zijn. Maar de suggestie van ijswater werd gewekt... om het spel voor de kandidaten ja, nog dus even te maken. Dus we worden gemaaid, maar dat weten we toch uh, bij dit soort programma's. Ja, de slangen vonden dus ze dus waarschijnlijk moet je er een minder moeilijk over doen. En die vonden het wellicht ook zelf een verzetje. Nou ja, we weten het niet, het moet nog nader onderzocht worden. Dat ja. doet de ware ik ben wel benieuwd naar andere... hoeveel van die slangen er nou overleefd hebben. Ja, daar was dan Freek Vonk. Die... ook uh, reptieteldeskundige, ook ja, heel benieuwd we, uh, naar. Ja, een, een soort uh, gehaktdag voor uh, programmamakers van dit programma. We gaan ze volgende week even bellen Dat gaat met de slangen. Dan, ja. En Aan hoe is Freek met Fonk het meisje ze... die trouwens in die bak viel? Ja, wat maakt dat nou uit? Oh. Oh. daar gaat het dan niet zozeer om. Daar moesten we kijken. Ik wil nog maar even één punt wat Albert Verlinden aanhaalde. Die reageerde in Boulevard nogal gepikeerd. Hij zag in de kritiek op Killer ook het meten met twee maten. Maar ik merk toch, en dat vind ik echt een enorme irritatie voor mij, dat als er, weet ik veel, de wereld daardoor kikkers uit elkaar getrokken worden door een kok, dan is dat een rimpelingetje in de vijver. En dan laat iedereen erbij zitten. Maar heeft de commerciële omroep iets. Nou, dan gaan alle instanties rollen over elkaar heen om er iets van te vinden en iets van te zeggen. Heeft hij een punt? Nou, ja, die kikkers werden opgegeten en die slangen leven nog. Dus ja, hij heeft wel een, uh, wel een punt. Ja. Nou, we hebben ook over die kikkers en hoop ja, ik weet niet of ook er ook kamervragen door. over zijn ja. gesteld. Maar, maar ja. wordt er anders gekeken, aangekeken tegen de commerciële? Tegen wel, nee. De commerciële zijn heel erg goed in het uh, uitzenden en maken. Er en zitten hier bedenken. nu wel twee mensen van het publiek. Hè? Dat nee. nee, scheelt dan ook nee, nee, nee, natuurlijk. Nee, dat zijn er helemaal niet. Het is maken. ook een, een kampioen underdog altijd in dit soort gevallen. Nee, maar dat uh, RTL Boulevard is een hartstikke leuk programma. kan niet vaak genoeg zeggen. En uh, RTL doet hartstikke leuke dingen. En het is misschien niet ieders smaak. En dat het een beetje kenniszin is, dat hoort er allemaal bij, want anders heb je ook in RTL Boulevard geen kijk, onderwerp. Kijk, daar zijn we weer. Dan het Songfestival. Hm. Naar verwachting 5 miljoen Nederlanders voor de televisie. Kees, jij gaat natuurlijk ook kijken. Zeker, P publieke omroep. Hè? Nee, ja. maar eh, en ik een ja, man dat je trots oh, bent op oh, de tros, nou, nou, Op jouw omroep. Zeker. Er is een enorme omslag gemaakt in het Eurovisie Songfestival. Was uh, natuurlijk toch de afgelopen jaren iets geworden als een soort gay games. En uh, nu is het uh, blijkbaar weer voor een heel groot uh, publiek aantrekkelijk. Ik ben een enorme fan van Anouk. Het liedje is even wennen. Uh, maar uh, ik denk dat er uh, uh, uh, wel iemand is die kan zingen en kan performen. Ja. En uh, nou is dat afzet tegen anderen. Het is leuk om te zien. En, uh, ze heeft natuurlijk een, een, bijzondere, Paul, een bijzondere strategie. Hè? Die ze volgens mij echt wel bewust ja, kiest. Door goed. zich Slim. totaal heel opzijdig goed. te houden ja. en alle media aandacht te vermijden. Ja, en ze moet ook vooral niet meer gaan bowlen moet gewoon daar op die hotelkamer blijven zitten. Heel rustig kunnen er ook geen ongelukken gebeuren. Af en toe een jointje En uh, dan komt het allemaal goed. Morgen. Maar uh, krijgt ze daarmee mythische vormen? Wordt ze de grote nou ja, onbereikbare beetje, Anouk op die ja, manier? Ja, met een beetje. Want iedereen die loopt daar natuurlijk uh, al of niet in, uh, in, in een maanlanderspak... Uh, nee, die zijn er al armen. uit inmiddels. Die, ja, dat vind ik jammer. Ja, die maanlandingen, die, <laughs> die, daar doen we niet aan. Nee, uh, ja, het is van haarzelf natuurlijk wel heel slim. Ze zei dat in een interview in het Parool uh, afgelopen week... dat het toch een markt is van 126 miljoen kijkers. Zo. En uh, ja, zij wordt ook een, een dag ouder en ja. moet wel geld verdienen. En ja. ze bereikt hiermee een heel groot publiek. En ik begrijp van de troscollega's die hier mal mee waren, zijn dat uh, iedereen zo langzamerhand heel enthousiast is... over haar kwaliteiten als zangeres. En uh, nou ja, er ontstaat ook een oranje gevoel. En het is leuk ja, om naar is, te kijken. Dat, maar is dat oranje gevoel nou echt heel stevig? Want inderdaad, de uh, ja, Telegraaf in het AD... Tuurlijk. die koppen nu met Tuurlijk, uh, Nederland in de ban. En, ja, en dat is moet dat ook. Want als ze zeggen Nederland niet in de ban... kun je het niet op de voorpagina zetten. Precies, hebben het weer die Er is in ieder geval een hoop ja. opvinding... op de redactieburelen van de Telegraaf over Anouk. Maar ik vind, zelf ook, ik vind het een mooi liedje. Dat is ook niet iets waar we ons voor schamen. Nee, nee, nee. Ik vind nee, het een prachtig niet. liedje. Dus nou, uh, we, we zien het wel En je uh, doet morgen. er geen dier kwaad mee. Wat willen we meer? <laughs> Ik nou. weet niet of dieren verplicht worden naar het luisteren. Met Anouk doe je geen kwaad. Ik zet er rond voor de Andere voor de, kandidaten? Ik zet er rond voor de TV morgen. Heeft u ook dinsdagavond <laughs> naar de eerste halve finale gekeken? Ja, ja, maar die haakte na Anouk al snel af. En toen kwamen de maanmannetjes. Ja, ja, uh, die kwamen na Anouk natuurlijk. Maar goed, wat, wat, wat denken jullie? Want dat vind ik wel grappig dat de directeur van het de, TOS van de zei: van... Uh, ik moet er niet aan denken dat ze gaat winnen. Nou, ah. dat heeft hij al geloof ik weer een beetje teruggenomen. Oh, het is natuurlijk was dat ook uh, de fantastisch is natuurlijk. Uh, natuurlijk. Uh, nee, Ik denk dat het natuurlijk heel aardig is als, uh, als uh, Nederland. Dat zou winnen, als dat zou winnen. Het zou, zou goed zijn voor een nieuwe impuls voor dat Songfestival. dat ook kwaliteit uh, een kans heeft. En uh, nou, dat het festival dan naar Nederland komt, uh, waarom niet? Prima. Ja, dan kost het een hoop geld, hè? Dat is ja, volgens mij ook wel geld, ja. geld moet rollen. Het, uh, we moesten de economie toch stimuleren? Nou, ja, maar we moeten wel zijn, klijn, Paul? Toch? Arme. Als je maar wilt. Ja, precies, moet, maar wilt. dat waar, moet kunnen. Waar de wil is, is de weg. Nou, goed. Morgenavond dus voor de televisie, Paul van de Lucht met Hond. Kees, je jij nog een huis die wat mee mag kijken met het Songfestival? Uh, nee, niet direct. Uh, wel morgenochtend Trostkamer breed, maar dan is het morgenavond dit. Uh, ja. okay. Waar gaan jullie het over hebben? Uh, wij gaan het hebben uh, over Gehaktig. de toekomst van de Partij <laughs> van de Arbeid. Okay. En uh, de plannen uh, van de Partij van de Arbeid voor de toekomst... die de vroegere minister Ad Melkert... Uh, heeft onderzocht. Dus het is wel interessant, denk ik. Okay. De toekomst en de koers dus van de PvdA. Dank jullie beiden, Kees Mooman en Paul van der Lucht. Ach, dit is Radio 1. Lunch. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we met Frank Verwij, uit Reewijk. Welkom. Goedemiddag. Even nog een broodje gegeten. Ja, ja. Ja, ja. En klaar voor de quiz natuurlijk. Je doet aan wielrennen, aan hardlopen. Ja. En je hebt een oldtimer. Alles wat met beweging te maken klopt, heeft, dat klopt. is aan jou besteed. De, de weekenden zijn goed gevuld. Ja, en nu met de regen is het eerder de oldtime, neem ik aan, dan het wielrennen. Uh, nou, we gaan, gaan gewoon rustig door de ja? weekenden. Ja, ja. Want we weekend nog een goede tocht maken? Zondagochtend, ja. ja met z'n vijfjes. Ja, zeker. Op de fiets. Ja. En dan ook nog natuurlijk het Niels bijhouden. 78 punten. Dat is de hoogste score die tot nu toe is behaald. Daar kun jij overheen natuurlijk. Als je om te beginnen een goede Niels-factor neerzet. Laten we daar maar eerst naar gaan kijken hoe dat gaat verlopen. Okay. Succes. Dankjewel. De Nationale Muursquiz. Dit is echt niet goed voor jezelf, nog voor je land. Het is eigenlijk een vrij middelmatig jaar. Hè? Dus daarom mag het voor mij door. En dan hebben we nog iets om om te lachen ook en zo. Als hij dat, dat terugkijkt, zal hij niet denken van... Wat, wat sta ik daar te doen? Tot iedereen inmiddels sap, gebeukt en met heel veel bier op in de hand. Denkt van nou, oké, okay, daar gaan we op stemmen. En ook die blaast hem helemaal van te Gisteren was de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival... een lesbische kus aan het eind van de Finse act... was voor één land reden om de halve finale van het Songfestival niet uit te zenden. Welk land was dat? Israël. Turkije was het. De Finse Christa Siegfrieds baarde opzien door na haar optreden... een van de danseres te zoenen. En ze wilde met die kus laten zien dat ze voor de invoering van het homohuwelijk in haar land is. Turkije zal waarschijnlijk ook de finale van de komende zaterdag niet gaan uitzenden... Morgen is die finale. Anouk gaat proberen namens ons land te winnen. 26 landen doen er mee. Als hoeveelste is Anouk morgen aan de beurt? 13e. Als 13e, inderdaad. Weet je ook nog toevallig na welk land? Nee, wel voor welk land. Namelijk? Roemenië. Oh, ja, precies. En Armenië zit uh, oh ja, voor ons. Hè. Frankrijk die gaat uiteindelijk de show aftrappen. Die gaan dus beginnen. We gaan naar vraag 3. Een kop uit de krant lees ik aan je voor. En de vraag is natuurlijk, waar gaat dit over? Het citaat is, iedereen ziet dat het zo niet verder kan gaat dit over 1. President Obama en de Turkse premier Erdogan... blijven er bij de Syrische president, of blijven er bij de Syrische president Assad op aandringen dat hij moet opstappen. 2. Het CBS kwam met cijfers waaruit blijkt dat de kosten voor langdurige zorg... vorig jaar met 10% opliepen. Of 3. Burgemeester Hoes van Maastricht wil snel extra agenten... voor de aanpak van criminele straatdealers. Het citaat dus iedereen ziet dat het zo niet verder kan. Ik denk 3. Maastricht. Helaas, het was twee, een kop uit trouw. De Tweede Kamer hield gisteren en vandaag een hoorzitting over de hervorming van de zorg. Het kabinet wil veel zorg vanuit de AWBZ overhevelen naar de gemeente en zorgverzekeraars. De Amsterdamse zorgwethouder Erik van den Burg liet weten dat de bezuinigingen op de ouderenzorg zo zwaar worden dat alleen mensen boven een bepaalde leeftijd verzekerd blijven van thuishulp. Welke leeftijd noemde hij? 85 85 klopt inderdaad. Van den Burg sprak tijdens die hoorzitting in de Tweede Kamer. Namens alle vier de grote steden voor die leeftijdsgrens dus. Goed, gaan wij naar uh, vraag 5. Daarin laten we een fragment horen. En de vraag is aan jou wie er aan het woord is. Komt die aan. En natuurlijk hebben overheden daar op de allereerste plaats een rol. Maar we zien in het geval van Bangladesh dat ze nogal eens verzaken. En dus hebben ze een duwtje in de rug nodig. Wie is dit? Mevrouw Bloemen. Ja. Minister Ploem inderdaad voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking... wil 9 miljoen euro stoppen in verbetering van de werkomstandigheden... van textielarbeiders in Bangladesh. Stand.nl gaan we na half twee daar trouwens ook verder over praten. Een Tweede Kamerlid van welke partij liet vanochtend op deze zender weten... het plan volstrekt overbodig te vinden... omdat het puur bedoeld is om het Nederlandse schuldgevoel af te kopen... VVD. De VVD was het inderdaad. In, uh, bij monden van René Leegte de Tweede Kamerlid dus... die zegt dat de grootste kledingketens inmiddels... al een overeenkomst hebben gesloten voor de bescherming van textielarbeiders. We hebben nog één vraag te gaan waarin je nog vier punten kan verdienen. Dus die score kan nog goed opgevijzeld worden. We gaan in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. En de vraag is, uh, wie bedoelen we? Je krijgt vier aanwijzingen. Zodra je denkt te weten, zeg je stop. En mag je het goede antwoord uh, geven. Doe mijn best. komt hij aan. Ja, vier. Ik heb ook een kort Nederlands avontuur gehad. Drie. Het ging vaak over mijn haar en haar. Twee. Ik ben net niet de best betaalde, maar wel de rijkste profvoetballer ter wereld. Beckham, stop. Ja, klopt inderdaad. David Beckham... De laatste aanwijzing was nog geweest. Gisteren maakte ik bekend dat ik na twintig jaar stop als profvoetballer. en haar. Ja, hè? dan weet ja, je wel. Eh, eh, Victoria, eh, eh, dat eh, was haar. Eh, eh, eh, en zijn haar. Iedere keer jammer. de koep die hij had, daar werd natuurlijk ook veel uh, besproken. Dat had dat ook over Ronaldo nog kunnen gaan. Zijn koep is ook natuurlijk vaak ja, besproken. Eh, eh, eh, eh, maar in dit geval was het uh, David Beckham. Uh, je hebt een uh, nieuwsfactor van zes.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 Het is overbodig dat de politiek geld steekt in de strijd tegen foute kleding uit Bangladesh. Meer dan 1.100 doden vielen er bij het instorten van een kledijfabriek in Bangladesh. Tijd om in actie te komen vonden de Nederlandse modeketens. Samen brengen ze 5 miljoen op om eh, toezicht op de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Minister Ploemen legt daar nog eens 4 miljoen bij. Heeft de minister nou gelijk dat ze voor de politiek een voortrekkersrol ziet, of moet het gewoon helemaal aan de markt worden overgelaten? Daarom is onze stelling: het is overbodig dat de politiek geld steekt in de strijd tegen Foute kleding uit Bangladesh. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800 Twitter Twitteren kan met hashtag standpunt. En natuurlijk stemmen via de website www.stand.nl. We gaan we verder spelen met Frank Verweij uit Reewijk... die 13 goede antwoorden moet geven. Dan is hij gelijk. Geef 14 goede antwoorden. Dan ben je gewoon de weekwinnaar. Maar tot nu toe staat Stef Kortman nog bovenaan. Dus ik 90 seconden de tijd. Ik stel zoveel mogelijk vragen en jij beantwoordt er zoveel mogelijk goed. Als je het niet weet, zeg je pas. Dan geef ik het goede antwoord en dan gaan we heel snel door naar de volgende vraag. Klaar voor? Ja. Komt aan. De nationale nieuwsquiz. Koningin Maxima is vandaag jarig. Hoe oud is ze geworden? 42. Is goed. Wie is door supporters van Manchester United uitgeroepen... tot speler van het jaar? Van Persie. Is goed. Welke president is gekomen met een vierpuntenplan voor Europa? Frankrijk. Hollande, de president moet Hoe heet de Nederlandse darter die gisteren de Premier League won? Van Gerven. Is goed. Welke politieke partij wil op het komende partijcongres praten over integriteit van bestuurders? PvdA. De VVD. Een biljet van hoeveel euro heeft op een veiling ruim 44.000 euro opgebracht? 200. Is goed. De gezamenlijke Giro 555 actie voor slachtoffers in welk land wordt 3 juni afgesloten? Syrië. Is goed. Vorig jaar kwamen vijf keer delegaties uit welk Afrikaans land naar ons land... om documenten te verstrekken aan uitgeprocedeerde asielzoekers? Burundi. Guinea. Welke Limburgse plaats krijgt de eerste... koning Willem-Alexanderstraat in Iesten. Nederland? Is goed, het is vandaag de internationale dag tegen wat? Pas. Homofobie. Wat voor prijs hebben koning Willem-Alexander... en Maxima gisteren in het paleis op Ab de Dam uitgereikt? Appeltjes. Appeltjes van Oranje. Hoe heet de fractievoorzitter... die wil dat er veel minder toeslagen komen? Pas. Halbe Zelstra, In welk land is gisteren door duizenden mensen... geprotesteerd tegen de komst van een raffinaderij? Pas. In China, hoe heet de middenvelder die zijn contract bij Feyenoord heeft verlengd tot medio Klazi. 2016? Klaas, Klaas is goed. Welke autofabrikant keert in 2015? Honda. Dave niet truf, terug in de Formule 1 is goed. NASA en welk internetbedrijf werken aan een supercomputer die de wereld moet gaan verbeteren? IBM. Google. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingontduiking door welke Belgische wielrenner? Bonen. Is goed. Hoe heet de rapper die gisteren zijn eigen app lanceerde? Dr. Dre. Dat is Chris Brown. Gisteren hadden we een vraag met Dr. Dre, maar ja. vandaag, uh, vandaag <laughs> kwam die er niet in voor. Ja, hoeveel vragen heb je? Heb je zelf mee te tellen? Nee, gevoel. Ja, het gevoel klopt wel, moet ik zeggen. Tien vragen heb je goed beantwoord. Ja, zonde, hè? Jammer. Want op zich ging die goed, hij ja, moest net te veel passen. Ik ja. denk dat daarin uh, het ja. probleem zat. Dus ja. uh, 60 punten uiteindelijk behaald. Ja, dat is, uh, daarvoor kom je inderdaad 18 punten tekort. Helaas. Gaan wij uh, de winnaar wel even feliciteren? Stef Kortman. Ja, dank u wel. En gisteren al vrolijk weg, van Oh, met een beetje mazzel heb ik het gered. Ja, het was spannend, maar ja... Het klopt, je hebt het gered in ieder geval, dus hartstikke uh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Oh, enig idee wat je ermee gaat doen met de 300 euro? Uh, ja, wat leuks, denk ik. Wat leuks, ja, dat mag ik hopen. Ja. Je, je denkt er nog over na wat het gaat worden. Ja, Je ieder er nou met een, mag een biertje op drinken, denk ik. Gelijk heb je, je kan er wel meer biertjes van drinken. Geniet ervan in ieder geval. En een fijn weekend. En uh, jij krijgt natuurlijk uh, beeld- en geluid-experience kaarten mee. De exclusieve lunchradio, de lunchmok. Uiteindelijk kan je toch ook je geluk niet op, toch Frank? Dankjewel. Hartstikke leuk. leuk fijn daar. weekend. Dankjewel, Dankjewel voor het hetzelfde meedoen. Hetzelfde. Als u nou uh, zelf een keer mee wilt doen, dan kan dat natuurlijk. Dan moet u gewoon even een mailtje sturen naar nationale nationalenielsquiz.ncv.nl En wie weet zit u dan uh, volgende week al hier tegenover me om de quiz te spelen. in 1983, The Romantics met Talking in Your Sleep. Wij zijn zo meteen terug. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV. Zo meteen om twee uur in. Vrijdagmiddag hoofdredacteur Peter van der Meers, binnengehaald als redder van de NRC... nu weer onder vuur vanwege wanbeleid. NRC wil positief informeren. De rubrieken van Barbara Barend, Justus van Vernoel en Bert Brussen. Veel satire, maar u had het melkpoeder wel nodig. Zeker? Ik wilde daar zo'n grote steek voor mee maken. En live muziek van Ruben Heijn. I I Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij...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 Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl